Het is 11 uur. Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De Franse president Sarkozy en de Duitse bondskanselier Merkel hebben vanavond in Frankfurt met elkaar gesproken over de crisis in de eurolanden. Na afloop wilden ze niet zeggen wat er is besproken. Ook andere aanwezigen, zoals de voorzitter van de Europese Commissie Barroso en de voorzitter van de Europese Raad Van Rompuy, zeiden na afloop niets. Merkel en Sarkozy zijn het nog steeds niet eens over uitbreiding van het noodfonds EFSF. En ze willen wel één lijn trekken in aanloop naar de belangrijke Europese top van zondag. Het crisisoverleg in Frankfurt was in een marge van de afscheidsreceptie van Europese bankpresident Jean-Claude Trichet. Hij is opgevolgd door de Italiaan Mario Draghi. De Franse presidentsvrouw Carla Bruni is bevallen van een dochter. De Franse media melden dat de baby rond acht uur vanavond werd geboren. President Sarkozy was even kort bij zijn vrouw in een privékliniek in Parijs, maar kon niet bij de bevalling zijn vanwege het eurocrisisoverleg in Frankfurt.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 Het geld van het IMF en de EU moet het land behoeden voor een faillissement. Terwijl het parlement debatteerde waren er in de hoofdstad Athene... felle gevechten tussen demonstranten en oproerpolitie. Meer dan 100.000 mensen betoogden tegen de nieuwe bezuinigingsronde. Een 48-uur-staking heeft het Griekse openbare leven lam gelegd. Het Turkse leger jaagt de hele dag op de Koerdische daders... van de aanslagen van de afgelopen nacht... Met gevechtshelikopters, F-16's en tanks staken ze de grens met Irak over... op zoek naar PKK-strijders. Die vielen midden in de nacht de Turkse politie in het leger aan... en doden daarbij 24 mensen. Bij de Turkse vergeldingsactie zouden zeker 20 Koerden zijn gedood. De Koerdische opstandelingen strijden al jaren voor autonomie. Die strijd de laatste jaren weer hevig op. De Amerikaanse president Obama heeft de aanslag van de PKK-strijders... op het Turkse leger veroordeeld. Hij zegt dat de VS Turkije zal blijven ondersteunen... om dit soort terroristische acties tegen te gaan. Het onderzoek naar het werkklimaat bij het COA... wordt gedaan door Jacqueline Rijsdijk en Michiel Scheltema. In opdracht van minister Leers onderzoeken ze onder andere... de cultuur en de bestuurstructuur. Rijsdijk is management consultant... en heeft meer dan 25 jaar bij de Nederlandse Bank gewerkt. Scheltema was onder meer staatssecretaris van Justitie en hoogleraar. Vorig jaar deed hij ook het onderzoek naar het faillissement van DSB... Leers benoemde verder oud-staatssecretaris en oud-Kamerlid Ella Kalsbeek tot lid van de Raad van Toezicht van het COA. Vorige week legden alle leden van de Raad hun functie neer in afwachting van het onderzoek. Bestuursvoorzitter al bijrak van het COA werd onlangs door Leers geschorst. Ze probeerde via de rechter haar schorsing ongedaan te maken, maar die wees al haar eisen vandaag af. Door blikseminslag in een recreatiepark in het Gelderse Emst zijn tientallen vakantiehuisjes beschadigd. Niemand raakte gewond.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 Drie seizoenen geleden was Van Basten wel technisch directeur bij Ajax... maar toen vertrok hij binnen een jaar. De directeursfunctie is vakant sinds het strek van Rick van den Boog deze zomer. In de Champions League heeft Chelsea uitgehaald tegen Racing Genk van trainer Mario Been. In Londen werd het 5-0. Chelsea blijft daardoor koppeloper in Pool 1 met zeven punten. Genk staat laatste met één punt. In Pool H wonnen de twee favorieten, AC Milan en Barcelona... allebei met 2-0 van Baate Borisov en Victoria Pilsen. Arsenal klopte de Olympique Marseille met 1-0... door een doelpunt in blessuretijd. De Nederlandse bokser Marichel de Jong heeft zich geplaatst... voor de halve finales van het EK onder de 69 kilo. In de kwartfinale in Rotterdam won ze met grote cijfers... van de Duitse Nadine Apets. Na vier ronden kwam de jury scoren op 21-8. De Jong is niet de enige Nederlandse in de halve finales van het EK. Duska Fontijn had zich eerder al geplaatst... in de categorie onder de 75 kilo... Beide zijn al zeker van brons. Het weer. Vannacht in de kustprovincies een paar buien, elders droog en opklaringen. Morgen in het hele land lichte buien en af en toe wat zon bij zo'n 11 graden. Vrijdag en in het weekend droog en zonnig. S'nachts plaatselijk vorst aan de grond. En tot zover het NOS-journaal. Er is verkeersinformatie van de AWB. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd. Bij knoop in het Klaverpolder is een omleiding ingesteld.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het zes vladen. Binnen zit Clary Polak. Ondanks het feit dat zijn vrouw aan het bevallen was... reisde de Franse president Sarkozy af naar Duitsland... voor spoedoverleg over de euro. Carla Bruni heeft het dus af moeten leggen tegen Angela Merkel. En ze heeft alle reden om jaloers te zijn. Want het ANP kopte vanavond. Merkel en Sarkozy houden lippen op elkaar. Goedenavond, welkom bij het Oog op woensdag. De fractieleiders bezoeken de Antillen. Spitsroede lopen is het, vooral op Curaçao... nu de commissie Rozenmullen vraagtekens heeft gezet... bij de integriteit van het Curaçaose kabinet. Inmiddels is de Kamerdelegatie op Aruba. Premier Rutte bezoekt op dit moment Rusland... in gezelschap van zakenlieden en wetenschappers... die laatste gaan bijdragen aan de ontwikkeling... van de Russische variant van Silicon Valley... Mocht u er ondanks de crisis nog niet van overtuigd zijn dat ons economisch systeem behoorlijk verziekt is, dan moet u straks even luisteren naar het verhaal van camera-gigant Olympus, die een adviseur een half miljard betaalde voor zijn bemiddeling bij de overname van een Engels bedrijf. En tot slot, we realiseren het ons misschien niet iedere dag... maar iedere film staat of valt bij wat je hoort, bij het geluidsontwerp. De meester van dit genre heet Walter Merch en hij geeft morgen een seminar. Ik praat over het vak met de Nederlandse geluidsontwerper Hubert Boon. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Woensdag 19 oktober. Nog voor de sleutel het contact geraakt heeft en de standaard is ingeklapt... weet het Openbaar Ministerie al waar hij is, waar hij is geweest en waar hij naartoe gaat. Al maanden houdt het OM 600 leden van de Hells Angels en Sadura... Satudara, moet ik zeggen, in de gaten. Afgelopen zomer waren er zware geruchten... dat de twee motorclubs met elkaar op de vuist zouden gaan. En vanaf toen is het bespieden begonnen. Gezien die spanningen vonden we dat er uh, noodzaak was tot een alerte overheid... die voordat het uit de hand liep ging monitoren. Alles werd bekeken. Eerdere veroordelingen, mogelijke contacten met criminelen... maar ook vergunningaanvragen en belastingaangiftes. We kijken nationaal naar wat er gebeurt aan strafbare feiten. Onze focus is steeds afwijkend gedrag ten opzichte van wat normaal is in dit land. De arrestaties van de afgelopen dagen zijn een rechtstreeks gevolg van het verscherpte toezicht. Maar de clubs houden vol dat het niks meer is dan een heksenjacht. En dat gaat je als Satudara-lid niet in de koude kleren zitten. Aan de ene kant best wel schrikken, want je wordt toch een beetje afgeschilderd als een uh, soort van... een. Uh... Ja, laten we zeggen criminele organisatie, terwijl het helemaal niet zo is. Maar het Openbaar Ministerie ziet de vruchten van zijn werk. Sinds het georganiseerde motorfanaten in de gaten houdt, is het rustig op straat. Als ik het dreigingsniveau van toen afzet tegen het dreigingsniveau van nu... schat ik het van nu wel lager in. We komen van de eerste schrik, legt Satoudara zich bij de feiten neer. Als het OM het interessant vindt, dan mogen ze hun ogen voluit de kost geven. Wij hebben zoiets van, dat moet, moet je doen... Wij hebben in zoverre niets te verbergen en wij zijn gewoon heel open in alles wat we doen. Dus. Het OM zegt voorlopig door te gaan met het monitoren en sluit verdere arrestaties niet uit. Turkije zint op wraak. Koerdische opstandelingen vermoorden midden in de nacht 24 Turkse militairen. tot grote woede van de regering. De Turkse president bezwoer dat degenen die deze aanslag hebben gepleegd binnenkort zullen lijden. Hoe zal in de in het kamer? De PKK is sinds de zomer bijzonder actief. Uitvalsbasis is het noorden van Irak. Met tanks en vliegtuigen stak het Turkse leger vandaag de grens over... om vergeldingsacties uit te voeren. Dat werd mooi geïllustreerd op de Turkse tv. Het Turkse leger drong 8 kilometer Irak binnen. De Iraakse regering staat het voorlopig oogluikend toe. GELUIDEN. Dit geluid komt niet uit Noord-Irak, maar uit Athene. 48 uur lang staken ambtenaren, studenten en ondernemers. En dat liep vandaag al uit op rellen. Het Griekse parlement stemde in met nieuwe bezuinigingsplannen. Maar de demonstranten weten zeker dat ze met dit protest die plannen kunnen tegenhouden. Tijd voor een biertje. Helaas zijn de winkels dicht... en bij de benzinepomp is sinds 2000 geen alcohol meer te krijgen. Dat moet anders, vinden de pomphouders. Vijf stations gaan weer bier verkopen, ondanks het verbod. Ze hopen een proefproces uit te lokken. Want het verbod heeft geen impact gehad op alcohol in het verkeer, zeggen ze. In die tijd van 1990 tot 2011 zie je een afname procentueel die gelijk is aan al die jaren. En niet in 2000 opeens een enorme daling naar beneden, omdat bij tankstations de zwak alcohol weggehaald is. Waar het wel een vloed op heeft gehad zijn de omzetcijfers. Als er weer bier en wijn verkocht mag worden, dan komt er hopelijk weer wat geld in het laadje. Nu zien de pomphouders in de grensstreek de euro's verdwijnen in de kassa's van de Belgen en de Duitsers. Die weten namelijk wat de klanten willen. We krijgen plots uh, visite thuis. Dus oh, we rijden even naar het tankstation, want, al de, want de supermarkt en de rest van de winkels zijn gesloten. Dus we kunnen toch nog een gezellige avond maken. Maar in Nederland is weinig animo voor het opheffen van het verbod. De kamer is tegen en ook de meeste autorijders zien het niet zitten. Zelfs de Belgen twijfelen aan hun eigen wetgeving. En drankzucht. Ik ben er geen voorstander van, echt niet. Dat is gewoon koffie geven, want toch genoeg of cola. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. En de krant van morgen werd gelezen door Trudy Venderich. De Volkskant meldt dat zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties een chaos voorzien. nu tandartsen vanaf volgend jaar zelf hun prijzen mogen bepalen. Een behandeling wordt duurder en voor patiënten is het moeilijk te zien of een tandarts goede zorg levert of niet. Vooral in Friesland en Groningen, waar tandartsen schaars zijn, is er angst dat de prijzen zullen stijgen. De zorgverzekeraars zijn voor marktwerking, maar ze vragen zich af of de tandartsen er wel klaar voor zijn. Volgens de tandartsen komt er met het vrijgeven van de prijzen juist meer keuze voor patiënten. Vroeger was er geen enkel prijs- of kwaliteitsverschil. Straks kan worden gekozen voor een praktijk met ruimere openingstijden, een tandarts met de nieuwste technieken of een die gewoon de allergoedkoopste is. En op internet is volgens de tandartsen genoeg informatie te krijgen over de kwaliteit. In trouw, uitgebreid aandacht voor de atoomindustrie. Op de voorpagina is te lezen dat de dienst die in Nederland verantwoordelijk is voor de veiligheid en het toezicht op kerncentrales niet onafhankelijk is. Daarmee gaat Nederland in tegen de richtlijnen van het Internationaal Atoomagentschap. Die vindt dat de controle- en inspectiediensten onafhankelijk moeten zijn. Bij vorige kabinetten werden de taken over verschillende ministeries verspreid. Tegenwoordig krijgt het personeel zijn opdrachten direct van minister Verhagen van Economische Zaken. Die voorstander is van meer kerncentrales. De voormalige coördinator van het crisisteam van het ministerie van VROM noemt het een duidelijk politieke keuze. Het kabinet heeft volgens hem alles in één ministerie ondergebracht om zonder tegenspraak meer kerncentrales te kunnen bouwen. Ruim de helft van de mensen met een kwaadaardige huidtumor, een melanoom, krijgt daarvoor niet de beste behandeling. Het gaat opvallend vaak om mensen met een lager inkomens- en opleidingsniveau. Dat schrijven drie kankeronderzoekers deze week in het vakblad Medisch Contact. Het Nederlands Dagblad heeft dat ingezien. Bij mensen met een lager inkomens- en opleidingsniveau wordt minder vaak een stukje weefsel weggenomen waaruit kan blijken of er wel of geen uitzaaiingen zijn. Waarom er sprake is van een klassenonderscheid, weten de onderzoekers niet. Zij denken dat niet alle specialisten deze zogeheten schildwachtklierbiopsie ter sprake brengen en dat mondige, goed geïnformeerde patiënten er eerder zelf om vragen. Van de groep patiënten met een kwaadaardige huidtumor... die zo'n onderzoek heeft laten doen, overleeft 72% de ziekte. Bij de groep zonder biopsie is dat 8% minder. Weg met het Calvinistische denken. Een smartphone is voor kinderen juist goed. Ouders moeten niet zo krampachtig doen, het is juist heel verstandig dat kinderen vanaf drie jaar dagelijks met een iPhone, iPad of een ander ingenieus computerapparaatje zowel thuis als op school werken. Ze worden er namelijk intelligenter en socialer van, mits hun verzorgers en leerkrachten voor een goede begeleiding zorgen. Het zijn de woorden van de New Yorkse onderzoeker Michael Levine in de Telegraaf. Hij is in Nederland voor een bliksembezoek. Het onderzoeksinstituut waar Levine werkt, samen met de bedenkers van het kinderprogramma Sesamstraat. Levine ziet duidelijk positieve ontwikkelingen bij kinderen als ze per dag een uurtje met een smartphone spelen. Er is nog wel een probleem de ouders en de leerkrachten. De onderzoeker hamert erop dat ook die zich in de digitale media moeten verdiepen, want de peuters weten het allemaal al. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Au premier temps de la valse Tout seule seul, tu souris déjà Au premier temps de la valse Je suis seul, mais je t'aperçois Et Paris qui bat la mesure Paris qui mesure notre émoi Et Paris qui bat à la mesure Me murmure, me murmure tout bas Une valse à trois temps Qui s'offre encore le temps Qui s'offre encore le temps De s'offrir des détours Du côté de l'amour Comme c'est charmant Une valse à quatre temps C'est beaucoup moins dansant C'est beaucoup moins dansant Mais tout aussi charmant Qu'une valse à trois temps Une valse à quatre temps Une valse à vingt temps C'est beaucoup plus troublant C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant Qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans Une valse à cent ans, une valse à cent ans Une valse à cent ans, chaque carrefour Dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps Une valse à mille temps, une valse à mille temps Une valse à mille temps de patienter 20 ans Pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans Une valse à mille temps, une valse à mille temps Une valse à mille temps, froid solozamment Trois cent trois fois le temps de bâtir un roman Deuxième temps de la valse On est deux, tu es dans mes bras, en deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une de trois, et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi, et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà, une valse à trois temps. Qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant, une valse à 4 temps, c'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 4 temps, une valse à 20 ans, c'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à 3 temps, une valse à 20 ans, une valse à 100 ans, une valse à 100 ans, une valse à cent ans, chaque aucun refour dans Paris que l'amour a prêt j'ai ton printemps, une valse 1000 temps, une valse à 1000 temps, tusmons, une valse à 1000 temps, de patienter 20 ans pour que tu aies 20 ans et pour que j'ai 20 ans, une valse à mille temps. Une valse à mille temps Une valse à mille temps Fressent nos amants trois trois fois le temps De bâtir un roman Au troisième temps de la valse Nous valsons enfin tous les trois Au troisième temps de la valse Il y a toi, il y a l'amour et à moi Et Paris qui bat la mesure Paris qui mesure notre émoi Et Paris qui bat la mesure Laisse enfin éclater sa joie een sa trois temps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 La Valse à mille van Jacques Brel. En dat is een voorproefje van de Vannacht. Want dan kunt u veel meer van hem verwachten. Dan is namelijk De Brelnacht op Radio 1, gepresenteerd door Theodor Holman. Ja, in stropdas en strak in het pak of mantelpak... bezoeken zes onze fractievoorzitters het bloedhete Caribisch Nederland. Zoals de Nederlandse Antillen tegenwoordig vaak genoemd worden. Voor de meesten is het een ontdekkingsreis. En voor even gaan de gedachten niet uit naar de eurocrisis. Komt ook omdat je op alle eilanden niet met euro's kan betalen. De gulden, maar vooral de dollar, maakt daar de dienst uit. Joost Vullings volgt de fractievoorzitters op de voet. Joost, ja, waar praten zij over? Over Nederland ja. of over Caribisch-Nederland? Ja, vooral over Caribisch-Nederland. Nee. Uh, Alexander Pechel is minister geweest uh, van koninkrijksrelaties, die weet er heel veel van. Maar ik moet zeggen dat de andere fractievoorzitters eigenlijk bar weinig van de eilanden weten. Maar ze vinden het bijzonder interessant, want sinds 1 januari zijn de verhoudingen in het koninkrijk veranderd, zoals het heet. Uh, Curaçao is een zelfstandig land geworden, Sint Maarten... En Sint Eustatius, de Saba en Bonaire zijn uh, ja, bijzondere gemeenten geworden, zoals dat heet. Nou als dus u ieder eiland heeft, toch wel echt een ander karakter, andere problemen. En dat vinden de fractievoorzitters bijzonder uh, interessant om dat allemaal te horen. Ja, oké, okay, dus een spoedcursus voor de fractievoorzitters. Maar hebben de eilanden er wat aan? Jawel, zeker op de, de, de, de beste eilanden wordt genoemd. Dus de eilanden die een bijzondere gemeente zijn geworden. Die hebben toch wel heel veel problemen. Die, die, ja, dat zijn eigenlijk natuurlijk hele kleine uh, gemeenten... Met een paar duizend inwoners. En die moeten heel veel zaken doen met de Nederlandse ministeries. Dat verloopt allemaal heel erg stroef. Uh, het niveau met die rijksambtenaren die eigenlijk geen mandaat hebben. en nooit eens een regel soepel kunnen toepassen. En je merkt wel dat de fractievoorzitters eenmaal terug kunnen denken. nou, daar moet wel wat aan gebeuren. Want. Ja, die eilanden worden een beetje verpletterd onder de Nederlandse bureaucratie. Ja. Nou, je zit nu op Aruba, maar je komt net van uh, Curaçao. Ja, heeft dat bezoek daar uh, de relaties goed gedaan of, uh, of, of zijn ze er uh, juist slechter op geworden? Nou ja, we waren gisteren bij een, een ontmoeting tussen de voorzitters van Nederland en de fractievoorzitters van Curaçao. Het ging er beleefd aan toe, maar ja, de, wij van de Twers vonden toch allemaal wel dat er veel onderhuizen spanningen waren. Vooral vanaf de kant van... Van Curaçao. Maar ja, de, de Nederlandse diplomatie, diplomatieke vertegenwoordiging daar, die zei van nou, het, het, het heeft wel een beetje de, de ergste spanning weggenomen tussen de landen. En wie weet is het het begin van een ontspanning tussen de twee landen. Dus nou ja, wie weet helpt het. Ja, en, en, en hoe, is het, hoe zijn de verhoudingen onderling? Wordt er veel gelachen? Nou, het is niet echt een heel swingend gezelschap, moet ik zeggen. Ze hebben het goed samen, maar van collega's die uh, bij de vorige reis uh, aanwezig waren, dat die gingen uh, naar Suriname. Toen had je uh, Mark Rutte, Alexander Becht en Femke Halsema, die konden het echt heel goed met elkaar vinden, zijn ook generatiegenoten. Toen is er heel veel lol gemaakt, nu is het, zomaar zeggen, gemaakt gezellig. Ja, ja, maar goed, het lijkt mij voor jullie als journalist ook een goede gelegenheid om te zien uh, hoe, hoe men met elkaar uh, optrekt. Of, of er grote verschillen zijn tussen oppositie en regering. Zijn er nieuwe vriendschappen aan het ontstaan? Dat soort dingen. Ja, nee, nee het is hartstikke leuk. Wat, wat heel opvallend is, dat, dat Alexander Pechtold van het, van het Heidense D66 het bijzonder goed kan vinden met ja, uh, Kees Stai van het uh, Orthodox Christelijke SGP. Die, die hebben echt een, een klik samen. Uh, gisteren was het voor het eerst even gelegenheid om ja, aan het eind van de dag een café te bezoeken. En ja, wie gingen er mee? Alexander Pechtold en Kees van der Staaij, ook Jolande Sap. Maar ja, die twee heren, hebben het goed samen. En daarnaast uh, heb ik het idee dat voor de oppositiepartijen uh, het een goede gelegenheid is geweest... om wat uh, nader kennis te maken met Sybrand van Haars naar Buma. Uh, die contacten lopen goed, maar uh, Stef blok. Dat is toch wel een, een coole kikker. Ik heb niet het idee dat, dat, dat oppositiepartijen voet aan de grond bij hen hebben gekregen tijdens deze reis. Ja, je hebt er nog één niet genoemd, Job Cohen. Uh, veel geplaagd de laatste tijd. Uh, hoe is hij? Kan hij een beetje ontspannen? Ja, zeker. Hij was juist uh, bijzonder ontspannen, moet ik zeggen. En ik heb het hem ook gevraagd, want je maakt een ontspannen indruk. En ja, met, met, met voorzitter Ploumbe uh, twee weken terug, ik een hoop doe, hij zegt, ach ja... Ja, het is iedere dag wel wat in Den Haag. Dus het lijkt hem toch allemaal niet, niet, niet echt te raken. Hij was ook echt ook altijd heel sociaal geïnformeerd bij de journalisten. Weet je, als je iets moest, moest maken, iets monteren of uh, een stukje schrijven, dan, dan heeft hij daar echt uh, interesse in. En gisteren was het trouwens een heel bijzonder moment in de, in de Staten, dus in het parlement van Curaçao. Uh, alle fractievoorzitters van beide groepen hadden hun zegje gedaan, maar dan mocht er mocht nog één het slotwoord voeren. En dat was van tevoren niet afgesproken bij de Nederlandse delegatie. Dus uh, jij ja, Verbeet keek Stef Blok aan. zei van, nou ja, je bent de fractievoorzitter van de grootste fractie. Maar hij wees weer terug naar Freddy Verbeet, van doe jij het maar. Maar toen stak Job Cohen zijn vinger op en die hield daar echt een, een gloedvol betoog ...waarin die ja, Curaçao er toch even op wees dat wij toch echt willen dat de corruptie wordt aangepakt. Maar hij deed het op zo'n manier, een beetje de oude, binnende Job Cohen stond op. Hij deed het op een, ja, vertreffelijk zodat wij aan het ontbijt uh, ja, met de journalisten onderling zeiden... want er moet altijd een beetje een mythe gecreëerd worden op deze reis... dat de wederopstand van Job Cohen is ontstaan, is begonnen in het parlement van Curaçao. <laughs> Goed, je zei erbij dat het een mythe zou kunnen zijn. Joost Vullings doet verslag van het bezoek van de fractieleiders aan het Caribisch Nederland...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 I'm wondering how you've known me. of Stone, Jonathan Jeremiah, die vanavond optrad in een uitverkochte melkweg in Amsterdam. Premier Rutte is bezig met een bezoek aan Rusland en hij wordt vergezeld door een handelsdelegatie met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, maar ook van de universiteiten. Speciale aandacht heeft de ontwikkeling van Skolkovo, het prestigeproject van de Russische president Medvedev naar voorbeeld van Silicon Valley. Waarom dat high-tech project zo interessant is... bespreek ik met Sibrand Poppema... voorzitter van de Raad van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u maakt deel uit uh, van die handelsdelegatie. Um, um, uh, Hebt u het complex al gezien? Nee, ik heb het complex niet gezien. En dat heeft ook weinig zin, want daar is nog ontzettend weinig te zien. Uh, er bestaat op dit moment een uh, output. En uh, uh, op dit moment, en dat is ook het interessante van het tekenen van het contract... ...gaat uh, Skolkovo straks van start als een uh, uh, soort open uh, university project... ...waarbij uh, onderzoekers van de Russische universiteiten... En instituten, dus toponderzoekers uit Rusland, samen met onderzoekers van andere universiteiten, zoals dus nu de Universiteit van Groningen, mm -hmm. gezamenlijk projecten kunnen indienen op een aantal terreinen en die gefinancierd krijgen vanuit Skolkovo. Ah, vanuit Skolkovo, je, dat betekent vanuit dus de uh, Russische regering ook? Vanuit de Russische regering juist, eigenlijk, ja. Juist, met staatssteun van Rusland dus. U zegt straks, wanneer is straks? Nou, in het komende uh, half jaar moet uh, die competitie van start gaan. Dan moet u inschrijven op, als het ware... Ja, dan moeten ja. dus de Russische onderzoekers samen met onderzoekers, in ons geval onderzoekers van de Universiteit van Groningen, hmm. projecten ingaan dienen. Uh, en uh, ja, daar komt dan zoals altijd gewoon een heuse beoordeling van en wordt dan duidelijk welke projecten gefinancierd worden en welke niet. Oké, okay. uh, nou wordt, het, uh, wordt er steeds een vergelijking gemaakt met Silicon Valley. Uh, uh, klopt dat een beetje? Is het dat soort technologie? Uh, ja, wat, wat, uh, wat Scholker voor wil zijn is science en technology. Dus heel duidelijk steeds op de vertaling van de wetenschap naar technologie en dus naar commerciële toepassing. Eigenlijk niet anders dan in Nederland op dit moment aan het doen zijn. En uh, uh, is, is, is hun idee dus om iets te maken dat op termijn op Silicon Valley gaat lijken. Wellicht met als verschil dat ze beginnen met allerlei grote bedrijven, dus uh, namen die daarbij te pas komen... zijn bedrijven als Boeing en Microsoft en Philips en Siemens en Nokia en whatever... die dus ook een gedeelte van hun research... Uh, uh, uiteindelijk op dat schoolgevoel terrein zouden gaan doen. Ja, ja. ja u, u zegt dat uh, zo makkelijk. Commerciële toepassing niet anders dan we gewend zijn uh, uh, in Nederland. Uh, ja, er is wel een hele nadrukkelijke samenwerking met het bedrijfsleven. Hoe zit het met de waardevrije wetenschap? Nou, uh, opnieuw niet anders dan Nederland. Zoals u wellicht <laughs> weet hebben we in Nederland momenteel de uh, De derde geldstroom, ja, ja. En in die topsectoren wordt van de universiteiten gevraagd... om samen met het Nederlands bedrijfsleven uh, projecten te ontwikkelen... Uh, waarbij wij als universiteiten ook uh, uh, het bedrijfsleven gaan helpen. Dus het is niet zo heel veel anders. Oké, okay, goed. Nou, nou, nou is het zo dat de Universiteit van Groningen uh, en de Gasunie heel nauw samenwerken. De Gasunie handelt natuurlijk weer met Rusland. Vaart u ook ja. een beetje mee op het kompas en het succes van de Gasunie? Nou, de Universiteit van Groningen heeft in wat heet het Energy Delta Instituut... waarin we allerlei cursussen organiseren voor uh, post-universitaire cursussen... voor mensen vanuit de energieindustrie en het bijzonder de gasindustrie. Dus ja, ja, contacten met Rusland zijn er al lang. Ja, en het stoort u niet dat uh, gas uh, regelmatig een middel is... om politieke druk uit te oefenen op uh, andere landen, onder andere Nederland? Nou, op Nederland uh, zie ik daar niet, uh, niet zoveel gebeuren. Uh, uh, onze premier die stond er vanavond uh, opgewekt bij. We hadden vanavond het uh, trade dinner. Ik denk dat uh, Nederland uh, heel veel geld uh, verdient in Rusland... en ja. uh, dat we ons daar niet zo gek veel zorgen over nee. moeten maken. Nou staat onze premier er altijd opgewekt bij, hoor. Maar dit dat is wel zo. Dat ja. is wel een kwaliteit. Ja, ik, uh, zeker. Goed, uh, ook in Moskou, uh, consulent Geert Groot-Koerkamp. Uh, dag, Geert. Goedenavond. Nou wordt er over dit project wel gezegd dat het vooral ook een speeltje is van Poetin en Medvedev. Is dat zo? Uh, een speeltje, dan wel een heel duur speeltje natuurlijk. Ja. Maar het is, het is zeker zo dat, uh, ja, dat het, dat het een, een element is van uh, ja, de imagoverandering... die Medvedev en ook Poetin op de achtergrond uh, hadden willen doorvoeren in Rusland. Rusland uh, leidt natuurlijk al lang aan de ziekte uh, ja, dat het verslaafd is in feite aan olie en gas. Dat, dat de economie in feite draait op de olie- en gasinkomsten. En dat is iets waar uh, Medvedev en ook Poetin uh, ja, verandering in willen brengen. Dus diversificatie, dat is een... Ja, een van de, van de kreten van het geweest de afgelopen, van de afgelopen jaren. En Skolkovo is in die zin dus een, ja, een speeltje van hem geworden. Een soort een paradepaardje, een visitekaartje, zo je wil. Uh, waarmee, hij, uh, of waar, waarmee Rusland in feite een beetje geforceerd wil proberen die sprong te maken naar een ander soort economie. waarin uh, ook technologie, IT en wat iets meer zij. Uh, meer naar de voorgrond treden. en ja. Rusland zich op andere uh, terreinen kan profileren. Dat is en, in het ja, verleden nooit zo dat, goed toch, gelukt, hè? Dat is in het verleden nooit zo goed gelukt. Um, omdat natuurlijk in de Sovjet-tijd waren er natuurlijk al heel veel, veel van dat soort uh, ja, technische wetenschappelijke centra. Even van de bekendste in Novosibirsk, Akadem de academische stad, zeg maar. Uh, maar ook in de buurt van Moskou bijvoorbeeld zijn tal van dat soort uh, ja, wetenschapsstadjes en steden. En die bestaan trouwens nog steeds. Uh, die waren natuurlijk in de Sovjet-tijd heel erg georiënteerd op, uh, op de defensie. Hè. Dus die, ja. die moesten al dat soort uh, technologie leveren voor, voor, voor de wapen... Industrie. Um, de laatste jaren zit er natuurlijk een beetje de klad in. Uh, en wat je dus nu ziet gebeuren, en dat is een beetje ja, de kanttekening bij Skolkovo, is dat veel van die mensen, die wetenschappers, die dus in die, die, die, die kleine wetenschapscentra nu werken... dat die ja, met ledenogen aanzien dat al dat geld naar Skolkovo gaat... en dat er steeds minder geld komt voor... Ja, als je dat allemaal in die ene locatie steekt en ook de internationale bedrijven, commercie erbij haalt, maar de rest te loor laat gaan, dan ben je misschien uiteindelijk wel veel slechter uit. Ja, stoort u dat een beetje, meneer Popperma? Nee, het is ook niet mijn beeld overigens hoor. Ik ben vandaag ook bij Lomonosov University geweest, dus de Moscow State University. En ik ben bij de High School of Economics geweest, zeg maar het instituut hier in Rusland op het gebied van economics en ook social sciences. Er zijn universiteiten die de laatste jaren echt veel meer geld hebben gekregen... en de komende jaren nog meer. En ook zijn er zo'n ruim uh, 25 research universiteiten in Rusland... die uh, vanaf nu de komende jaren echt veel meer geld krijgen. En uh, ja, ik, ik, ik ken natuurlijk zo'n argument van als het naar uh, uh, uh, de ene plek gaat... dan gaat datzelfde geld niet naar een andere plek. Het ligt erg voor de hand dat als het niet naar Skolko was gegaan... dat het ook niet naar al die uh, instituten gegaan zou zijn. Nou hebben um, Geert mensenrechtenactivisten premier Rutte vandaag opgeroepen... om zijn eigen ethische normen bij het zakendoen niet te verlogenen. Uh, uh, zonder corruptie is er geen zaken te doen in Rusland, zeggen zij. Klopt dat? Vraag uh, nee, ik vraag het eigenlijk eerst even aan de correspondent... en dan kunt u er even over nadenken. Ja, goed, <laughs> Geert? Ja, ik heb, nou, ik, heb, ik heb dezelfde vraag gesteld aan een van de, van de mensen... met wie premier Rutte vanavond heeft gesproken. Dat is Alexei Navalny, een, ja, zeg maar de bekendste blogger die Rusland rijk is... en ook een erkend tegenstander van, uh, en, uh, van president Medvedev en premier Poetin. Um, hij betoogt dat, uh, ja, dat, dat de oplossing voor corruptie... op dit moment waarschijnlijk buiten Nederland moet worden gezocht... en dan bijvoorbeeld in Nederland. En hij zegt, nou, als, als Nederland nou maar inderdaad die ethische normen handhaaft... Uh, maar zorg dat, dat er een nultolerantie bestaat in opzichte van Russische corruptie... Euh, dan kunnen wij dat euh, straks hier in eigen land euh, te gelden maken. Zeg maar, Er is genoeg wat Nederland en ook andere Europese landen zelf zouden kunnen doen... om ja, die Russische corruptie in halt toe te roepen. Is dat zo? Hoe zou u dat kunnen doen, meneer Poppema? Ik heb geen idee hoe nee. ik dat zou kunnen doen. <laughs> uh, maar als er in Nederland duidelijke aanwijzingen zouden zijn... dat daar sprake is van uh, corruptie en dat er sprake is van fout geld daar zou Nederland, en, uh, via Nederland, zou Nederland daar inderdaad iets aan moeten doen. Dat kan ik wel met deze meneer eens zijn. Uh, als het gaat om uh, bedrijven, als het inderdaad zo is dat er sprake is van corruptie... dan is het aan Nederland om daar wat aan te doen. Geert, heb je er vertrouwen in? Uh, ja, Eerst zien dan geloven, dat zeggen ze ook in Rusland. Hè? Dus uh, ik, ik, ik, ik moet het nog zien. Goed nou, uh, vinger aan de pols, uh, zou ik zeggen. Meneer Poppma, ik dank u hartelijk en jou ook Geert Groot Koerkamp. Wat It's all a dream How can we hang on to a dream How can it really be the way it seems What can I do Jesus saying we're through With how it was. What will I try I still don't see why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 we hang on to dream? Tim Harding, How Can We Hang On To A Dream? Er is bekend dat bedrijven bereid zijn om bij fusies en bij overnames grote bedragen te betalen aan bemiddelaars. Maar zelfs de insiders waren verbijsterd toen deze week bekend werd dat het Japanse bedrijf Olympus, fabrikant van camera's, enkele jaren geleden bij de overname van een Engels bedrijf maar liefst een half miljard euro heeft overgemaakt aan een. Adviseur. Daarover ga ik praten met Hans Schenk, hoogleraar Economie aan de Universiteit Utrecht. Meneer Schenk, goedenavond. Goedenavond. Ja, heeft u ooit eerder gehoord van een dergelijk groot bedrag voor dit soort advies met middelingsdiensten? Ik niet, en volgens mij niemand. Het is zeer buitensporig, ja. Atmosferisch buitensporig zou ik gaan zeggen. <laughs> om, welk, om welk bedrijf ging het? Het ging om een uh, producent van medische instrumenten, Gyrus... Uh, en uh, dat is een Brits beursgenoteerd bedrijf. Was een, een Brits beursgenoteerd bedrijf. Ja, medische instrumenten. Is dat een logische stap voor Olympus om zo'n bedrijf in te willen leven? Mm, ja, uh, in, uh, als je terugkijkt wel. Uh, Olympus is al een aantal jaren bezig met zich, zoals dat heet, te diversificeren en om de kennis van uh, lenzen en wat meer zei... Uh, oh, toe ja. te passen op iets andere of aanpalende uh, terreinen. En medische instrumenten maken, zoals u weet, ook vaak gebruik van lenzen. Uh, dus daar zit wel enige, enige logica achter, ja. Oké, okay, enige logica. Maar wat kan Olympus hebben bezield... om zo krankzinnig veel geld uh, voor die bemiddeling uh, te geven? Nou, als je uh, rustig achterover zit, dan uh, is dat een groot raadsel... Als je er iets in verdiept, dan eh, moet hier het, het etiket speculatie eh, opgeplakt worden. Speculatie zowel van eh, de adviseurs van, eh, van Olympus als van Olympus zelf. Deze acquisitie, deze overname, heeft men gedaan in 2008. Eh, toen was de financiële crisis bijna op zijn hoogtepunt. En de adviseurs hebben als betaling voor hun diensten aandelen geëist en tevens eh, het recht om die aandelen weer terug te eh, verkopen aan Olympus. Ja. Nou, daar wordt dan een bepaald bedrag voor afgesproken. In dit geval zo'n 150 miljoen. En eh, de adviseurs hebben ongetwijfeld gespeculeerd op een toename van de waarde van die aandelen. Ja. Daar waar Olympus heeft gedacht van nou, we geven 150 miljoen... en dat zal straks niet veel meer waard zijn. Maar dat bleek in 2010 een 350 miljoen waard te zijn. Juist. En eh, Olympus moest volgens de contractuele verplichtingen... die aandelen terugkopen. Die en zet, dat verklaart ja. een belangrijk deel van die 500 miljoen. Maar ja, dan nog, ook wat yes. rest is natuurlijk <laughs> nog steeds atmosferisch buitensporig. Ja, is, is überhaupt te achterhalen wie dat adviesgeld van een half miljard heeft opgestreken? Nou, dat is altijd wel te achterhalen. Eh, dus we wel het is wel zo dat Olympus dat niet heeft bekendgemaakt. Nee. Maar de na aanleiding van deze affaire ontslagen baas van Olympus, een, een Brit. Die heeft laten lekken dat het hier om twee adviseurs gaat... die overigens met elkaar verbonden zijn... Uh, ze heten Access America en XM Investments... en zijn grotendeels gevestigd op de cayman eilanden Maar nou ja, dat voorspelde niet veel goed, zou ik zeggen. Uh, want dat is een, een, een belastingparadijs bedoel je? Dat of? is natuurlijk een nog ja. groter belastingparadijs dan Nederland. Ja, ja. Maar, maar dat zijn dus eigenlijk twee maatschappijen. Het zijn geen uh, uh, uh, heren, het zijn, het zijn maatschappijen. Nee, doorgaans wordt in dit soort adviestrajecten <laughs> van ja. teams gebruik gemaakt. Ja. Maar wat doen die dan om dat geld te verdienen? Ja, eh, wat ze doen is eh, bedrijven eh, verleiden tot het doen van, eh, van overnames. En in mijn ogen voorkomend aan onrechte. Eh, want eh, het verlevendeel van deze overnames creëert geen enkele waarde. Hm. Vandaar dat ik daar ook het etiket speculatie op durf te plakken. Eh, men probeert eh, op de een of andere manier... Eh, het zij kort door de bocht, het zij minder kort door de bocht... heel veel punt te verdienen. En dat doet men door... Eh, recepties af te lopen, te bellen, aan te kloppen... bij de directiekamers van allerlei bedrijven, diensten aan te bieden... en te zeggen van kijk, ik heb een mogelijk doelwit voor u op het oog. Uh, wilt u niet eens met mij praten, dan kan ik u daar misschien binnenbrengen. Ja. Nou, dat is een belangrijk, dus het netwerkaspect speelt een belangrijke rol. Maar vervolgens gaan die adviseurs ook eh, de financiële eh, whiskits uithangen... en precies eh, plaatjes maken die het aantrekkelijk moeten maken... voor eh, zowel de overnemende partij, in dit geval Olympus... als de doelwitpartij, in dit geval Giro's deze transactie zo profijtelijk mogelijk te maken. Ja, ja, u heeft steeds over speculeren. Maar u zei ook uh, daar straks dat het eigenlijk uh, op een moment was... Dat het, dat het vrij goed ging ook met Olympus. Wel op het hoogtepunt van de crisis, maar toch vrij goed ging. Ja, uh, ik zei dat en, nog niet, maar dat is wel, wel juist, ja. Want het ging goed met Olympus in 2007. Uh, was er was veel geld in kas... Ja. En eh, dat geld, dat was of dat het feit dat er veel geld in kas was, was niet aan het oog van deze adviseurs eh, ontgaan. En ja, dan eh, krijg je de klop op de deur van wij hebben een goede besteding voor uw middelen. Maar is het dan ook een vorm van witwassen of is dat te ver gevraagd? Ja, dat ik, vooralsnog is daar niets van gebleken. Oh. Ik zou niet precies weten hoe hier van fraude sprake zou kunnen zijn. Of van een vorm van witwassen. Mm. Dat moet nog blijken wanneer er echt naspuringen gaan worden verricht. En dan zal wellicht blijken dat er ook in geschriften heeft plaatsgevonden. Zoals we dat nog van Aholt, de ja. moedermaatschappij van Albert Heijn. Begin van deze eeuw, ons herinneren. Ja, en dan heb je werkelijk de pop aan het dansen. Wat denkt u? Nou, zal, bij dit soort bedragen, laat eh, ik zo zeggen, dit soort bedragen. Ik heb het nog nooit meegemaakt dat daar geen foutje aan eh, kleeft. Eh, dus ik verwacht dat hier ook wel eh, het een en ander nog uit, uh, uit de mouw zou komen. Eh, zeker al gelet op het feit dat, eh, dat Olympus zomaar bereid was. niet alleen deze adviseurs van dit gigantisch bedrag eh, te voorzien, maar ook 60% meer te betalen voor Jairus dan Jairus op dat moment op de beurs waar het was. Ja. En dat betekent dus al dat daar, ja, dat daar allerlei argumenten een rol hebben gespeeld... die weinig met gezonde economie... Te maken hebben. En dus eigenlijk symptomatisch zijn voor het verziekte klimaat, het verziekte bedrijfseconomisch klimaat, dat we in deze eeuw alom hebben zien toegrijp, toeslaan. En wat ook oorzaak is geweest van de crisis, waarschijnlijk voor een En wat ongetwijfeld elke... oorzaak. Ja, is ja. Wel, klopt. Nou, nou, nou, wijst alles toch wel op, op een groot uh, schandaal, eigenlijk, als ik uh, uw woorden goed beluister. Uh, kan een bedrijf als Olympus zo'n schandaal eigenlijk overleven? Nou, dat is zeer de vraag. De marktwaarde, de beurswaarde van Olympus is door deze affaire bijna met de helft verminderd. Zo. Dat zou wel eens kunnen betekenen dat Olympus ernstig in de financiële problemen komt en dan rijp wordt voor een overname door een andere onderneming. Ja. ja en dan bestaat Olympus niet meer. Nee. Zijn er eigenlijk veel Nederlanders die dit soort adviespraktijken bezigen? Ja, Nederlanders ja? Die, ja, die, uh, zijn over de hele wereld actief als uh, fusiemakelaars uh, of fusieadviseurs. En proberen uh, ook hun uh, centjes te verdienen. Ook via allerlei uh, constructies die lopen via de Cayman-eilanden. Alhoewel dat niet steeds nodig is, want zoals u weet is Nederland ook een belastingparadijs. <laughs> <laughs> dus in die zin eh, kunnen ze thuis blijven, Maar ja, ja, de Nederlanders Nederland, zijn, ja. zijn handelaren <laughs> en eh, handelen in ondernemingen hoort tot handelen. Eh, dus dat, eh, ja, er zijn, eh, Nederland speelt daar een eh, voorname rol in. Ja. We zijn weer een stuk wijzer geworden. Hans Schenk, hoogleraar economie aan de Universiteit Utrecht. Dank u wel. Graag gedaan. van haar gestolen om erheen te gaan. Naar Carmen was ik nog klein. Heb ik niet gewerkt? Een opera, dat wilde ik. Ik wilde een opera componeren. Heb je niet gedaan? Nee. Jammer. Ja. Si tu ne me me pas Si tu ne me me pas Je Pas het dan maar op. Elke dag, mijn hele leven, meteen als ik thuis kwam, daar letten zij op. Elke dag. Toonladders zijn geen mystiek voor de vingers. Elke dag moet je... Niet, moet, die moest voor nodig. Zij wilde pianiste worden. Iemand die geen muziek maakte, telde voor mij niet mee. Die kende ik ook nauwelijks. Was ik aan het repeteren thuis? Het pianokwintet van Dvorak. Het tweede. Het tweede piano quintet van Dworkin. Vroeg ze of het allemaal echt gebeurd was. Ah, en waar dan? Ik leefde zo mee. Dworkin vertelde me een verhaal. Zegt Hubert Boon. Dit was een fragment uit het hoorspel Henriette Bosmans Zonder strijd, geen resultaat. Henriette Bosmans was een, een componiste. Het speelt zich af in het hiernamaals. Hiernamaals moet ik zeggen. Uh, vandaar dat het zo uh, etherisch klonk. En de rollen werden gespeeld door Lineke Rijksman en Kitty Courbois. Ja, uh, uiteraard geldt het voor een hoorspel, maar het geldt ook voor films... dat het niet alleen afhangt van het verhaal... maar dat het inderdaad vooral ook gaat om wat de kijker hoort. En dat wordt bepaald door geluidsontwerpers. De Amerikaan Walter Murch wordt gezien als de beste ter wereld. Morgen spreekt hij op het Filmfestival van Gent. Murch won Oscars voor The English Patient... en hij verzorgde geluidsontwerp voor films als de Godfather, Trilogie en Apocalypse Now... Maar ik ga praten met Hubert Boon over het belang van een goed geluidsontwerp. En Hubert Boon, daarvan eh, kan ik u weer vertellen dat hij met zijn geluidsontwerp voor de film Winterstilte een gouden kalf klopt. Dat klopt, ja. Dat ja, klopt, 2008. Ja, dat. en dit, dit fragment dat van het hoorspel was ook van u? Ja, zeker. Ja. zeker. Goed, nou, goedenavond, welkom. Dank u. Um, eigenlijk. Lijkt het me, het is, een, is het niet een ondankbare baan? Ik bedoel, als u uw werk goed doet, dan, ja, dan, dan, dan sta je er eigenlijk niet bij stil. Nee, nou ja, je, kan het op, je kan het op twee manieren zien. Op het moment dat je het, je werk goed doet, dan, zijn, uh, uh, dan is het geluid onopvallend. Uh, en, uh, uh, maar je kan ook iets toevoegen en uh, juist een prachtige atmosfeer creëren ja. en, uh, en zorgen dat, uh, dat de kijker of de luisteraar... meegenomen wordt in het verhaal. Ja. Waar houdt een geluidsontwerper allemaal rekening mee? Waar moet hij allemaal rekening mee houden? Nou, Hij moet vooral rekening houden met het feit uh, dat datgene wat op, uh, op locatie wordt opgenomen... meestal niet volledig bruikbaar is in een film of in een hoorspel... Um, het hoorspelfragment, zoals ik het net liet horen... dat uh, hebben wij uh, opgenomen. We hebben de piano opgenomen. We hebben de, uh, de zang van Lineke Rijksman opgenomen. Um, die was niet altijd even zuiver. En we hebben toen van de nood maar een deugd gemaakt... en gezorgd uh, dat zij inderdaad... zoals het uh, hoorspel zich ook in het hiernamaals afspeelt... dat zij ook in het hiernamaals klinkt. Uh, dus op die manier uh, probeer je uh, vorm te geven... aan uh, datgene wat zich uh, uh, zeg maar in je hoofd... Uh, zich afspeelt als wat jij vindt dat een goed geluidsbeeld is. Ja. Voor u staat een cd-speler. Um, um, kunt u ons laten horen wat een geluidsontwerp is? Uh, ja. Nou, kijk, wij zitten hier uh, met z'n tweeën in een studio... in een kleine, afgesloten ruimte. En de luisteraar die hoort thuis alleen uh, onze stemmen... en kan zich eigenlijk niet voorstellen... Uh, wat voor ruimte het is waarin wij zich afspelen. Maar de geluidstechnicus hier aan de knoppen... die kan onze stemmen in een hele grote ruimte plaatsen... Als we, alsof we bijvoorbeeld in een druipsteengrot staan. En dat klinkt dan ongeveer zo. En nu klinken onze stemmen alsof ze zijn opgenomen... in een hele grote lege ruimte, maar we horen de ruimte zelf nog niet. Maar ik heb een geluid meegenomen, ik heb een grot meegenomen... Uh, op cd, en die zit achter deze roldeur... Nou, nu staan we in een grote grot. Het is hier behoorlijk nat. Maar ik vind het nog niet koud genoeg. Dus euh, dan bedenk ik, laten we nog wat wind toevoegen, zodat het hier flink gaat tochten. En als we nu samen doorlopen naar het andere end van de grot, euh, dan gaan we daardoor de deur weer naar buiten. Ja, loop je mee? Ja, ik durf niks te zeggen. Nou. Ik ben aan het luisteren. Nou? Ja. Nou, de deur is uh, weer dicht. En wat blijkt achter de deur bevindt zich weer een stad. Nou, op deze manier uh, maakt een geluidsontwerper uh, uh, zeg maar zijn eigen wereld. En eigenlijk het grootste deel wat je in, uh, wat je in speelfilms ziet uh, uh, en vooral hoort, dat is zeg maar, geconstrueerd. Uh, een ge geconstrueerde wereld. Ja, maar, maar klinkt dan bijvoorbeeld een regendruppel... we horen nu druppels in die grot... maar klinkt dan een regendruppel in een film anders dan in het echt? Nou, dat, dat hoeft niet, maar het kan wel. Op het moment dat de regendruppels die je, um, uh, die je werkelijk zou horen... als je daar bent, niet het effect geven wat je ervan verwacht... Uh, dan kies je een andere regendruppel. En die kan uit een hele andere ansenering uh, uh, komen. Maar op het moment dat het werkt, dan gebruik je het. Maar dat, dat, dat is toch een merkwaardige vorm van fanatisme. Want denkt u dat ik het verschil tussen de ene regendruppel en de andere hoor? Nee, dat niet. Maar op het moment dat, um, uh, dat een regendruppel niet zou kloppen... <lacht> dan, um, dan word je uit de film gehaald. Ja. En vaak is het zelfs zo dat mensen op een gegeven moment... als het geluid niet goed is, dat ze denken van... Er is iets met het beeld. En dat is eigenlijk een beetje het ondankbare deel van ons werk. Als we het, uh, als we het goed doen, doen, dan horen ze het uh, niet. En als we het niet goed doen, horen ze het wel. En als ja. we het wel goed doen, dan horen ze het niet. Ja. De aanleiding dat wij hierover praten is... Uh, dat uh, u gaat morgen naar deze Walter Murch, ja. waar we het over hadden. Klopt. Vertel eens iets over hem. Nou, Walter Murch is uh, inmiddels een, uh, een man op leeftijd. Hij is inmiddels 68 jaar oud. Um, en heeft um, samen met een aantal andere grootheden, inmiddels grootheden uit, uh, uh, uit, uit de filmwereld, vooral uh, Lucas, uh, George Lucas en uh, Francis Ford-Coppola, uh, die later uh, veel be heel beroemd zijn geworden met uh, natuurlijk films als uh, The Conversation, Apocalypse Now en um, uh, The Godfather. Mm -hmm. Um, heeft hij eigenlijk een revolutie teweeg gebracht in de manier waarop wij nu film ervaren. Just. En um, als wij nu naar de bioscoop gaan... en de meeste mensen hebben dat thuis zelfs ook... en luisteren naar een, uh, een film in surround... met uh, uh, speakers voor ons en achter ons... dan is dat eigenlijk uh, dankzij uh, zo iemand als Walter Murch... die dat heeft bedacht... Juist, dus, dus uh, dat, dat, dat brengt mij op de vraag, um, um, als dat zo belangrijk is, de uitvinding van 3D-films nu, ja. verandert dat jullie vak? Nee, want wij hebben eigenlijk altijd al geluid in 3D gemaakt, sinds uh, Walter Murch dat 5.1 systeem uh, heeft ontwikkeld. Oké, okay, hij heeft ook onder meer, het zei u al, het geluid van Apocalypse nou gedaan. Uh, die hele bekende film over de Vietnamoorlog. Uh, ja. um, en waarom is dat dan zo bijzonder? Um, nou, hij is erin geslaagd om in die film uh, de intensiteit van de beleving zo sterk te maken... dat we helemaal in die film uh, worden gezoogd. En bovendien is het ook zo dat, uh, met name in de opening van die film... Uh, als daar de, de hoofdpersoon op bed ligt en vooral nadenkt... over datgene wat hem, uh, wat hem is overkomen... dat dat geluidsbeeld zo vervreemdend werkt... en zo past bij uh, zijn gedachtenwereld... dat wij die gedachtenwereld veel beter kunnen begrijpen... dan wanneer daar het zeg maar, een normaal realistisch onopvallend geluid bijgeplaatst ja. zou worden. U gaat morgen naar Gent, waar hij dan spreekt. Wat hoopt u van hem te leren nog? Um, nou, ja, ik denk dat het vooral een, een, een erg anekdotische uh, dag wordt. Uh, ik denk dat we veel gaan horen over uh, hoe het vroeger ging... En hoe, het, uh, uh, en hoe dat anders is dan dat het, uh, dan dat het nu is. Uh, en hoe de, dingen die hij, uh, hoe de dingen die wij nu als heel normaal en heel... Uh, vanzelfsprekend ervaren... hoe hij daarin heeft moeten pionieren... om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Juist. Nou, ik wens u heel erg veel succes. En ik ga voortaan dus anders niet kijken... maar wel luisteren naar het geluid in, uh, in de films waar ik heen ga. En dat lijkt, lijkt me heel goed. Hubert Boon, hartelijk dank. Graag gedaan. Ja, we zijn aan het eind. U hoort de tune. Ik wou hem even op laten komen, maar ik hoor hem heel zachtjes klinken. Uh, maar, maar daar komt u hoor, Reinhard Mai. Dit was uh, het oog. Ja, oh, ik kom helemaal... Galmend kom ik naar u toe. Fantastisch. Fantastisch. Enfin, onze geluidstechnicus die vindt dit uh, ontzettend leuk om mee te spelen, in elk geval. Uh, morgen zit hier Chris Keijnen. Goedenacht.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 Want Oostenrijk heeft zoveel meer te bieden. Ga naar Austria.info en maak kans op een van de vele verrassende activiteiten. Oostenrijk, je doel bereikt. Help gezinnen in Kenia de droogte te overwinnen, wildeganzen.nl. Ontdek het langlaufen in Oostenrijk. Je leert het in de top langlaufregio Ramsau aan Dagstein. Kijk op Austria.info. Oostenrijk, je doel bereikt.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 een wereldspeler die zichzelf blijft. Dat is het idee. Rabobank, een bank met ideeën. Dit is Radio 1.